Vijf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Vlak na de aardbeving en tsunami in Japan zijn in drie kernreactoren in Fukushima splijtstofstaven gesmolten. Dat heeft de exploitant van de elektriciteitscentrale TEPCO bekendgemaakt. Aanvankelijk werd gedacht dat er alleen in reactor 1 een meltdown was geweest, maar nu blijkt dat dat in de eerste dagen na de ramp ook gebeurde in de reactoren 2 en 3. De gesmolten staven liggen op de bodem van het reactorvat en worden daar gekoeld. Medewerkers van de centrale proberen 2,5 maand na de ramp nog steeds een eind te maken aan het lekken van radioactiviteit uit de centrale van Fukushima. In Californië komen mogelijk tienduizenden gevangenen op vrije voeten. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er een oplossing moet komen voor de overbevolking in de gevangenissen. Als dat niet binnen twee jaar lukt, dan moeten zo'n 40.000 gedetineerden worden vrijgelaten. De overvolle gevangenissen in Californië leiden tot ziektes en soms zelfs doden. In één gevangenis moeten 50 mensen samen een toilet delen en ergens anders slapen 200 gevangenen in een gymzaal. Volgens het Hoge Rechtshof is de situatie mensonwaardig. In de Colombiaanse havenstad Cartagena is 12.000 kilo cocaïne onderschept. De lading was onderweg naar Mexico. Drugshonden vonden de kook in een container verpakt in pakketjes van 500 gram. Volgens de marine is het een van de grootste vangsten van de laatste jaren. De waarde wordt geschat op 360 miljoen dollar. De cocaïne komt uit het zuidwesten van Colombia. Er gaan miljarden dollars om in de drugsmokkel van Colombia via Mexico naar de Verenigde Staten. In de hoofdstad Bogotá is een Mexicaan aangehouden met 2,8 miljoen dollar in zijn koffer. Volgens de douane was dat de betaling voor een partij drugs van een berucht Colombiaans kartel. Het weer bewolkt en vooral in het noorden wat regen of motregen. Overdag vanuit het westen steeds meer zon. In het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Human. Human. And admit that the waters around you have grown. Hoe word ik dylan kenner in één nacht? Oh, the times, they are -changing. Roel Bent van den Berg. En die heeft net gezien dat het alweer bijna licht is buiten. Welkom terug bij het vierde en laatste uur van Bobfest 70. Een door human georganiseerde Bob Dylan extravaganza... van vier uur ter gelegenheid van de 70 zeventigste verjaardag... van de prins der dichters van de rock'n'roll en wij de omstreken. Uh, hier is het nog... Ja, uh, hier kunnen we hem al vieren, die verjaardag. In Amerika moeten ze eigenlijk nog een uurtje wachten. Want als je uitgaat van de tijd van de, aan de uh, Oostkust... dan is het uh, met zes uur tijdsverschil... is het straks twaalf uur s'nachts in Amerika. Dan wordt hij zeventig. Maar wij vieren dat alvast vannacht op Radio 1... door zijn leven en werk te belichten aan de hand van een viertal... Eminente gasten die elk een ander aspect van Dylan voor hun rekening nemen. En elk uur ook een door de gast vertaalde song live vertolkt door Lucky Fons. In het vorige uur sprak ik met de schrijver Thomas Verbocht... daarvoor met de filosoof Ad Verbrugge... en helemaal aan het begin om twee uur met Bert van der Kamp. In dit uur praat ik tot slot uh, met Iris Koppen, schrijfster, journaliste... Ze heeft geschreven over onder meer spunk, diverse dag- en weekbladen, politicoloog ook. In 2007 verscheen haar roman Rosiri, gebaseerd op het gelijknamige feuilleton ton dat ze voor NRC Handelsblad schreef, over de grote stadsbelevenissen van de 18-jarige Rosiri, kind van gescheiden babyboomers. En onlangs verscheen haar tweede roman, De Man met de Schaar, een ik gooi er maar een, een, een paar termen tegen aan. Satirisch maatschappijkritische vertelling over twee vriendinnen verstrikt in de moderne sociale netwerken en een reactionaire politicus. Het is echt een beetje een, een blurptekst, maar het klopt wel. Ongeveer. Ja, het klopt wel. Ja. <lacht> nou, heel goed. We gaan het niet over je roman hebben. Wat uh, ook zeer terecht zou zijn als we dat wel uh, zouden doen. Maar we gaan het hebben over uh, Dylan. Van het hele gezelschap hier, en dat klinkt is een, ook weer een beetje lullig, maar onvermijdelijk ben je de jongste. Ja. Uh, ik geloof dat Bert, uh, hij zal het niet erg vinden uh, dat ik het zeg, Van de Kamp, de oudste was. Daar zit een verschil tussen, tussen jou en Bert van ruwweg uh, 38 jaar. Dus ja. dat heb ik even snel berekend. Uh, want toen, Dylan, uh, toen jij geboren werd, ja. uh, was Dylan 43. Uh, ten tijde, en dat was in, in, in, een, in een tijd van Dylan dat hij niet echt op zijn sterkste was midden jaren tachtig zal, zal ik maar zeggen hoe ben jij met Dylan in aanraking gekomen hoe ging dat en, en wat de, was dat meteen raak ja het was um, ik kan me nog goed herinneren ik denk dat ik veertien uh, was ongeveer en toen stond de plaat uh, blond on blond op bij mijn moeder en ik hoorde het nummer sad-eyed lady of the lowlands en ik dacht Net als hey, Thomas, net vertelde, ja. ja. Wat, wat is dit nou? En wie is deze man? En uh, waar heeft hij het over? En wat zingt hij precies? En ik heb dat nummer iets van uh, 10, 20 keer achter elkaar gedraaid toen. En ik ben daarna de rest van de plaat gaan luisteren. En uh, ik dacht van, nou, dit is, uh, dit is gewoon ongelooflijk. Want die man had zo'n beetje alles wat de Spice Girls uh, niet hadden. Ja. Dus, uh, ja, nou ja, dus diepgang en um, ja, mooie teksten, poëtisch, uh, mysterieuze liedjes ook. En uh, nou ja dat, uh, ja, dat vond ik echt ongelooflijk. En ik weet nog dat ik. Um ook wel eens nummers hoorden van Time Out of Mind. Um, ja, dat klopt. Dat is 97 ja, toch geweest. Ja, dat is 97. En ik weet ook dat ik pas een jaar later erachter kwam of zo dat het allebei dezelfde artiest was. Ja, ja, ja. <laughs> omdat, ik, uh, omdat die stem natuurlijk zo anders is dan bij Blond on Blond. Ik bedoel, die is toch zo aan uh, ja, erosie onderhevig ja. geweest. Dus het is totaal andere klank. En toen ik daarachter kwam, toen dacht ik, deze man moet wel een genie zijn. Dat je twee zulke verschillende platen kan maken... die toch allebei zo tot de verbeelding spreken... en zo uh, ja, diep aankomen als je die nummers hoort. Dus uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. En toen ben ik daarna alles gaan luisteren. Dus ook echt Desire en de uh, freewheeling. En alles van begin tot eind... Was je daar alleen ja. in? Omdat, ik weet niet waarom ik dat vraag, maar deelde je dat met, ja. met vrienden en vriendinnen op dat moment? Of was dat iets waarvan zij, wat, wat heeft zij nou met, met, met, met die, die oude man? Bob ja, Duren? ik weet nog dat mijn vriendinnen hadden wel zoiets van: uh, uh, wat, uh, wat heeft die man? <laughs> die snapte het niet. Iets maar, verder van de microfoon. Ja. Um, maar er zat wel een jongen in mijn klas. Ik zat toen in de op een gegeven moment vierde of vijfde. En die was ook enorme Dylan-fan. En die zat altijd eigen nummers te vertalen. En dan had hij weer Tangled Up in Blue. Had hij dan weer een eigen vertaling van gemaakt en zo. En daar, ik, ik sprak wel met hem over Dylan. Dus, um, Is het ja. ook bij, bij jou zo geweest als wat ik een beetje in de vorige uren ook gemerkt heb aan de mensen met wie ik sprak? dat het een soort voortdurend aanwezigheid, een soort tweede stem in je hoofd is... op een of andere manier, die niet, niet alleen met het cliché... een soort soundtrack van je leven is, maar die ook... Ja. Uh, een, een bron van inspiratie kan zijn. Zeker, zeker. En zelfs als je hem tijden niet luistert, dan is hij er toch. Dat is ja. heel raar. Maar hij blijft. Het, het lijkt net alsof het een soort levensstijl is of zo, Bob Dylan. Ik heb ook uh, bij mijn Facebook. Dan kan je invullen bij religie. wat je religie is. En dan heb ik daar altijd achter staan. Bob Dylan. Ja. En dat. ja, het is een soort levensstijl. En ik, ook gewoon hoe zijn hele leven. Hoe, hoe hij, wat hij allemaal gedaan heeft. en wat voor rare sprongen hij gemaakt heeft. Ja, dat heeft zeker tot inspiratie geleid. Ja, en ook dat niet te peilen. Ik bedoel, je, je weet nooit wat hij, wat hij gaat doen. Wat hij van plan is. Wat hij nu weer gaat maken. En, en maar dat ja. maakt hem natuurlijk ook zo aantrekkelijk. En dat heeft er misschien ook met dat religieuze te maken. Ik denk wel eens van: waarom krijg ik er nooit genoeg van? Waarom kan ik altijd ja. weer boeken over hem lezen? Komen er weer boeken uit? Denk ik, ja, hoeveel biografieën heb ik nou gelezen? En hoeveel weetjesboeken? En dat soort dingen. Het verveelt mij dus absoluut nooit. En dat is omdat een soort. Uh, ja, iemand heeft hem wel eens omschreven als een zwart gat. Hè? Op een alles uh, uh, verdwijnt erin. En, en, en, uh, maar het is ook zo dat nadenken over het mysterie van Dillon op een bepaalde manier ook nadenken is over het mysterie van het leven, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Misschien dat je daarom ook wel met, met, met religie. Het, het, het, het, het, het, het verbindt op een bepaalde manier deze wereld met een, hoe je dat ook wil noemen. Andere die andere dimensie. Dat is uh, en dat is een, een, een dimensie waar zijn werk uit voortkomt. Ja. Maar die die ook jouzelf inspireert om dingen te gaan. Wat heb je krijgt ja. ook altijd zin in ja. om dingen te maken. Als ja, je, je krijgt zin in het leven ook. Ja. En uh, het mooie is dat dat bij elke plaat krijg je op een andere manier zin in het leven. Hm. Dus bij Highway 61 voel je weer iets heel anders en wordt je op een hele andere manier aangesproken dan bij uh, Modern Times. Ik noem maar iets. Ja. En dat, dat maakt dat hij zo'n genie is. Dat hij dus continu op, op elk moment je weer op een andere manier kan prikkelen. Dus uh, ja, dat, dat, dat zie je bij geen enkele andere artiest. Nee, want en, en dat soms geheel in, in uh, weerwil van de somberheid die kan overheersen... Ja. krijg je toch zin. Ja. Dat, en dat is... Ja, ik denk dat misschien is, dat hebben we het wel gewoon over kunst. Over, over, over echt, wat de, echt de grote mannen en vrouwen in de kunst kunnen bewerkstelligen. Ja. En altijd gedaan hebben. Ja. Nou, goede inleiding voor het ja. eerste ja. nummer. Ja. Want je, je, we, hebben, ja, we hadden geprobeerd een soort thematische indeling te maken. En bij jou hadden we dan, en misschien ook op jouw verzoek neem ik aan... Dylan en de liefde ja. uh, als, als speciaal hokje. Ja. Nou, laten we uh, gewoon beginnen met het eerste nummer. If Not For You. Waarom ja. daarmee begonnen? Um, van New Morning. Um, ja, daar kunnen we inderdaad mee beginnen. Ik had zelf She Belongs To Me eigenlijk als eerste nummer. Oké, okay, um, misschien kunnen we dat nog omdraaien. Ja. Kunnen we omdraaien. Oké, okay, super. Uh, ja, want dan doen we het een beetje op, uh, op uh, tijd. Want dit is een uh, nummer uit uh, 1965 van de platen Bring It All Back Home. En... Je, ik, ik wist dat hij, uh, tijdens deze tijd was hij voor het eerst... met een complete elektronisch versterkte band. En um, ja, het er werd verder niet gerepeteerd of zo. En op deze plaats staat ook het nummer Subtraining Homesick Blues. En nou, ja, dat vind ik natuurlijk een fantastisch nummer. Maar ik vond She Belongs To Me zo prachtig... omdat het zo'n, ja, het is, het is een liefdesliedje. En als je, um, uh, als je weet dat hij was... Tijdens het opnemen van deze plaat was hij eigenlijk nog met John Bees. Dus een, een belang, wat een belangrijke vriendin van hem is geweest. Maar, maar het, ook al een beetje met... Maar ook al een beetje met Sarah. Ja, dat klopt. <laughs> en dat was allemaal heel erg pijnlijk eigenlijk. Want uh, John Bees was mee op tournee. Ook Dus Tijdens uh, dat deze Engeland plaats mee, ja. Uh, ja, verscheen. En uh, het lullige was dat zij dus nooit op het podium werd uitgenodigd door Dylan. Ja. En uh, ja, dat ze er een beetje de tweede viool speelde. Terwijl en... zij omgekeerd hem altijd op het podium had geroepen ja. in die periode ja. daarvoor. Ja. En echt enorm hem gepusht had. Zeker, zeker. Maar ja, Dylan, ja, die wilde haar niet meer of zo. Maar wat het allerpijnlijkste is, dat ook tijdens deze periode... werd er net een documentaire van uh, Dylan gemaakt. Van uh, D.A. Penbaker Don't Look Back. En wat je dan ziet tijdens die documentaire... is dat uh, je ziet continu John Bees met een hele zagrijnige smoel. Je ziet Dylan die continu langs haar heen loopt en haar niet aankijkt. En uh, nou, er worden grappen gemaakt. Ja, samen en, uh, met Bobby Newworth, uh, Ja. Uh, een beetje gesnierend en, en, ja. en echt bijna naar om te zien, vond ik Het dat. is echt zielig, ja. Nee, ja. dat vond ik ook. En ja, dat is natuurlijk ook dan weer een kant van Dylan... waarvan je denkt van, ja, hoe, hoe ga je dan met vrouwen ja. om? Ja. Nou ja, met John Bees is dat, ja, dat was gewoon toen vreselijk. Ik geloof dat ze nu wel uh, on speaking terms zijn... en dat het allemaal wel redelijk oké okay is... en dat John Bees er ook wel om kan lachen. Ja, maar dat maar... is het mooie van Bees. Het is totaal ja. was van enige vorm van bitterheid. Ja. Altijd geweest. Ja. ja, nee, ze heeft een ontzettend optimistische vrouw... Maar maar ja, kijk, het is gewoon heel pijnlijk om dat zo in die documentaire te zien. En uh, nou, er is zelfs een stukje dat Joan B. zit dan in een doorzichtige blouse. En uh, ja. een beetje sexy te wezen. En uh, Dylan die loopt weer zo langs haar en zo. Ja, die gaat ja. naar zijn tikmachine. Uh, ja, ja. Maar goed, dat is dus helemaal heel erg uh, vastgelegd door die uh, D.A. Penbaker. Maar ja, ik wilde dus het nummer She Belongs To Me laten horen. She's got everything she needs. She's an artist she don't love bad. He's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing. Proud to steal her anything she sees Put you a winder peeking to a keyhole down upon your knees She never stumbles She's got no place to fall She never stumbles She's got no place to fall nobody's child The law can't touch you at all She wears an Egyptian ring It sparkles before she speaks She wears an Egyptian ring It sparkles before she speaks She's a hypnotist collector You are a walking antique Bow down to her on Sunday Salute her When her birthday come Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes for Halloween buy her a trumpet and for Christmas get her big drum check. Van Bringing It All Back Home, She Belongs To Me. Op verzoek van uh, Iris Koppen, met wie ik praat over Dylan en uh, de liefde. Dylan en de vrouw. Dit zou gaan over uh, Joan Baez... Um, Lucky uh, verbeterde net mijn uitspraak van de naam, het is bias. Um, ja, mag allebei. Mag gezicht. allebei. Even kijken, als we vanaf het, vanaf het begin doen, de, de, de, de vrouwen die een, een rol hebben gespeeld uh, hiervoor. Uh, de eerste was misschien Echo Hellstrom, uh, uit ja. zijn, zijn high school sweetheart. Over wie misschien uh, Girl from the North Country zou gaan. Ja. Daarna Bonnie Beecher, uh, die in weer appartement in Minnesota nog prachtige tapes zijn opgenomen. Dan misschien wel in van de allerbelangrijkste. Zoals we oh. oh, ja, ja. okay. dit, jaar, dit jaar overleden. Euh, met wie hij volgens mij ook altijd nog contact heeft gehad. Die hem echt ook enorm op het pad van de protestzone... en, en, en de volkbeweging heeft gezet. Hè, waar... Haar vader was geloof ik ook, ook heel erg in de, in, in de linkse beweging toen. Uh, uh, en toen. Maar toen begon hij al iets te hebben met Joan Baez. Want ik, volgens mij ja. was er zeker in die periode sprake van... dat die vrouwen ook net zoals iedereen gebruikt op een bepaalde manier. Om, om zijn carrière te... te de, he, ja, ja. Half, ja, ik bedoel, hij, hartstikke jong natuurlijk. Ik bedoel, daar Kijk, gaat het helemaal niet. Het is, het is niet. een muzikant, hè? het is ja. een kunstenaar. Ik bedoel, ja, gebruiken... Hij zal waarschijnlijk op die moment ook echt van die vrouwen gehouden ja. hebben. Ik bedoel, um, ik vind dat zo'n zwaar woord. Gebruikt, nee, oké, okay, maar, maar ik, dan mag jij er dus iets tegen zeggen. Ja, dat gewoon weg. Maar hoe, hoe we net over uh, Joan Baez of Joan Baez uh, hadden. Baez. Uh, ja, mag dus allebei. Maar um, ja, hoe, ze, hoe hij met haar omging uh, tijdens zo'n tournee, dat was ja, dat is natuurlijk uh, dat was natuurlijk wel heel naar. Ja. En ik geloof ook. Uh, dat um, zij Dylan betrapt heeft met Sarah op een gegeven moment in een hotel... of dat ze in ieder geval kwam aankloppen bij die hotelkamer... en dat Sarah opendeed en dat ze eigenlijk nog niks afwist van die Sarah... die dus, uh, ja, wat een nieuwe vrouw was in zijn leven. Dus ja, dat heeft hij allemaal niet handig gedaan. Maar goed, ja, het is, is een kunstenaar. Ik bedoel... Nee, ja, het is ook geen morele ja. veroordeling. Nee. Het is een constatering, natuurlijk. ja. Dat, uh, dat, dat, lijkt, dat lijkt me wel zeker. Goed, ja. we gaan naar het, het, het nummer dat wat vroeger in, in het uur dan uh, bij, bij de andere gasten. Het nummer wat jij gekozen hebt om te vertalen en door Lucky Fons te laten zingen. Welk nummer ja. is dat en waarom? Nou, dat is het nummer I'll Be Your Baby Tonight van de plaat John Wesley Harding uit 1969. Um, ja, kijk, op deze plaat staan heel veel nummers die verwijzen uh, naar de Bijbel. Dus bijvoorbeeld All Along the Watchtower. Of The Ballad of Frankie Lee en Judas Priest. En, en parabels. Ja, ja, Landlord, Dear ja. Landlord. Ja. ja, dus, dus dat is, typeert eigenlijk die plaat. Maar aan het eind van die plaat staat een prachtig, verrukkelijk liefdesnummer. En dat is I'll Be Your Baby Tonight. Waarschijnlijk ook voor Sarah geschreven. Dat weet je nooit helemaal 100% zeker. Maar ik vond dit, het uh, ja, lijkt een simpel liedje, maar het is, het is heel mooi, het is ontzettend romantisch. Vond je het moeilijk dus, om te vertalen? Uh, ja, Dylan is verschrikkelijk moeilijk om te vertalen. Um, omdat hij inderdaad gewoon hele specifieke uh, klemtonen en uh, klanken op bepaalde uh, delen in de zin legt. Waardoor het heel moeilijk is om dat zo naar het Nederlands te halen. Ik heb wel altijd veel Erik Bindervoet en uh, Robert Jan Henkes gelezen voor vertalingen. Gewoon om eens te kijken hoe zij dat deden. Maar ik heb het bij, deze, bij dit liedje heb ik het heel erg letterlijk gehouden, de tekst. Ik wil toch een heel klein stukje even zelf voorlezen. Ja, omdat we Tuurlijk. wel iets veranderd hebben um, voor de muziek. Um, maar dit is de, uh, het nummer in het Nederlands. Sluit je ogen, doe de deur toe. Maak je maar geen zorgen over wat en hoe. Ik ben jouw liefje vannacht. Doof het licht en bedek de schaduwlijn... Je hoeft echt niet bang te zijn, want ik ben je schatje vannacht. De spotvogel vliegt zo wel weg, we zullen hem vergeten. En die grote ronde maan gaat schijnen als nooit eerder. Maar dat zal ons niet deren, je zal geen spijt hebben. Doe je schoenen nu maar uit, het is niet eng. En geef die fles nu maar aan mij, want ik ben jouw lieveling vannacht. Nou ja, we hebben voor de muziek uh, dus een paar dingen hier en daar veranderd, zodat het iets meer uh, klopt. Maar ik zou zeggen, laten we gaan, uh, gaan luisteren. Lucky. Sluit je ogen Doe de deur toe Maak je maar geen zorgen over wat en hoe your fun Super. Hey Lucky Fons aan de piano met uh, I'll Be Your Baby Tonight... in een vertaling van uh, Iris Koppen. Ja. Ja. Yes. Hartstikke leuk. Koppen. Zo is het trouwens de hele uh, nacht al ja. uh, geweldig. Lucky. Um, ja, dat luie is mooi hier ook. Hè. Dat, dat, dat, een beetje, dat ja. ontzettende, een he, uiterst Dylan, Wat Dylan. Ja, toe... een beetje het meisje op de gemak stellen. Een beetje, ja... ja. Heel mooi. Ik vind het echt uh, heel hij... romantisch. Ja, ik vind het ook heel anders dan bijvoorbeeld Elvis of zo. Of uh, andere liefdeszangers. Dylan die, uh, die doet dat veel beter, vind ik. En wat Thomas in het vorige uur ook zei: van, uh, dat, dat uh, hoe cynisch en, en, en, en, en snarling uh, hij ook kan zijn. en, en, en, en profetisch... Ja. Als het over liefde gaat, dan heeft hij een hele andere toon. Ja, hoewel die dus ook in die liefdesliedjes heel hard kan zijn. Ik bedoel, een nummer, of als uh, It's All Over Now, Baby Blue of zo, dat is keihard eigenlijk. Of It Ain't Me, Babe. Verschrikkelijk ja. eigenlijk. Ja, It Ain't Me, Babe. Dat, ja, dat, dat, en hij dat, rekent ja. ook echt wel af met uh, bepaalde vrouwen in, in nummers. Dus uh, het is niet allemaal even, even aardig. Maar, maar ja, dat hoort natuurlijk ook bij de liefde. Dus. Uh, <laughs> op een gegeven moment, het is misschien een beetje een raar moment om dat nu in te brengen, maar ik ja. moet er opeens aan denken. Uh, toen ik dat lijstje met die uh, vrouwen zag, op een gegeven moment gaat hij, dat klinkt heel grof, van wit over op zwart. Ja. Uh, dan, uh, dan, dat, uh, dat heeft. De, op een gegeven moment is die zwarte achtergrondzanger. Waarvan één uh, Carolyn Dennis. Die ja. zijn, echt zijn officiële tweede vrouw wordt. Ja. Maar hij heeft ook een verhouding gehad met Mave Staples Van de zangers van de Met ja. Clyde King. Uh, en... en, en een van die vrouwen, de ene zegt die en die, heeft ook, is ook de sleutel geweest... voor zijn bekering tot Christus op een gegeven moment. Uh, ja. Is dat jou opgevallen, zoiets? Ja, zeker. Uh, ja, je vraagt zich natuurlijk af hoe dat dan, hoe dat dan kan of hoe dat zit. Uh, ja, ik had het idee dat hij misschien uh, zich veiliger voelde op een gegeven moment... in die zwarte gemeenschap of zo, dat hij dat prettiger vond. Uh, misschien was hij daar iets anoniemer of... Dat is moeilijk te zeggen hoe dat nou. Er zijn allemaal wel theorieën over, maar het was me zeker wel opgevallen, ja. Zou het iets te maken kunnen hebben, denk ik dan uh, uh, misschien ook met de manier van ja, met muziek, met de manier van zingen. Met de manier waarop in, toch in de in, in, in gospel, maar, maar ja. überhaupt in de zwarte stem verankerd. Uh, die, die, die, die, die, die transcendente, dat religieuze element uh, zit op een of andere manier. Die, ja. Of laten we zeggen, het spirituele, wat hij probeert uit te drukken ook nou al. ja, ik denk dat dat al sowieso wel in Dylan zat, dat spirituele, maar ik denk dat dat het wel heeft aangewakkerd, ja. die, die relaties ja. met donkere vrouwen. Ja. Maar het zat al wel in hem, denk ik. En het heeft ook heel erg met die muziek Het heeft natuurlijk voor iedereen die. Uh, ik denk dat het geldt voor, voor iedereen. Denk ik misschien voor iedereen die met de rock roll is opgegroeid. Uh, de, de zwarte wortels van de rock'n'roll. Ik bedoel, het is met Elvis, een, een witte jongen. Met, die de, de emotie uh, in de stem kan leggen. van, mm -hmm. van, van, van, uh, van een zwarte stem, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Uh, en, en, en de, de rhythm and blues, en blues. en blues-basering van de rock and roll ja. Daar heeft het natuurlijk heel erg mee te maken. Het is een, een vorm van je kunnen uitdrukken van expressie die vrijer en vollediger... en tegelijkertijd emotioneel en spiritueel is... Ja. dan je in de beperking van de blanke wereld hebt. Ik bedoel, het is niet voor niks dat, dat ze dan bijvoorbeeld van Elvis zeggen... he freed our body, maar dat is natuurlijk ook waarvan... Mm -hmm. van, zal ik maar zeggen, twintig eeuwen uh, witte veroordeling van het lichaam... Ja. Ja, het gaf en, hem en om, weer... Ja. Dylan heeft dat voor, voor de geest gedaan, maar die heeft niet alleen... Mm -hmm. Dat is ook een, een bevrijding van je eigen zwartheid geweest, zal ik ja. maar zeggen. Ik zeg maar wat. Nou ja, het gaf hem weer meer ruimte, sowieso. Ja. Dat, het, het gaf hem een hele nieuwe wereld om weer nieuwe dingen te maken. Want hij wil zich dan toch steeds weer verder ontwikkelen. En blijkbaar gaf dat hem een enorme ruimte. Een nieuw gebied om, uh, om te ontdekken, zeg maar. Precies, goed. We, we, we gaan naar de volgende uh, uh, love ja. song. Um, what is Not For You is dat? Ja, dit het is een heb. nummer van de plaat New Morning uit 1970. Het is uh, nog gecoverd door George Harrison en uh, Brian Ferry. En het is een hit geworden door Olivia Newton-John. Maar het nummer is natuurlijk eigenlijk van Bob Dylan. En ik vind zijn uitvoering eigenlijk het allermooiste... En ik Dit zat... is de periode een beetje van zijn huiselijkheid met Sarah, he, ja. waar we het over ja. hebben. Ja, ja dus de, hij is In die schreef... jaren na het motorongeluk tussen 66, pak een beet en, en, en, en, en 74, zo'n ja. beetje. Nou, 71. En wat je ziet in die periode is dat hij inderdaad veel liefdesliedjes maakt... maar ook gewoon veel over het gezin zingt. Ja. Dus uh, veel gezinsleven nummers. Dus dat, het was een relatief rustige tijd. Maar, um, nou ja, toch even een klein stukje... Um, vertaald uit dit nummer. Ja, doe. Um, en dan zingt hij op een gegeven moment... Als jij er niet was, dan lag ik wakker heel de nacht. Zonder jouw liefde ben ik nergens meer. Als jij er niet bent, zou er alleen maar winter zijn. Als jij er niet was, zou ik elke keer struikelen... en de deur niet eens vinden. Nou dat is natuurlijk uh, <laughs> mooi gezegd. Ja. Dus ik, ja, laten we het even beluisteren. If not for you... Not for you, babe. I couldn't find the door. Couldn't even see the floor. I'd be sad and blue, but not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through But it would not be new If not for you If not for you My sky would fall Rain would gather too Without your love I'd be nowhere at all I'd be lost if not for you And you know it's true I just wouldn't have ring true. If not for you. If not for you. If not Van de Dylan LP CD. Uh, New Morning. If not for you. We zijn uh, op een half uur... Van uh, het moment dat Dylan in Amerika uh, gekust gaat worden door iemand... Uh, of door zijn kinderen uh, of kleinkinderen bestormd gaat worden in de slaapkamer misschien. Uh, van uh, opa is jarig, <laughs> want dan, is hij, dan begint zijn 70 verjaardag. Maar wij hier uh, op Radio 1, dankzij dit Bobfest bij het Human... zijn er al sinds twee uur die verjaardag aan het vieren. In dit laatste uur samen met schrijfster uh, Iris Koppen. En terwijl uh, dit nummer speelde, hadden wij het nog weer even over het, het, het, het misverstand... waar inderdaad zij uh, absoluut last van moet hebben. En, en, en vele andere uh, jongere mensen ook. Die vervelende generatie waar ik zelf toe behoor, die zegt... dillen is van ons. Afblijven. Daar kan je ja. niks mee hebben. Hoe, ja. hoe ja, kijk, natuurlijk is niet iedereen zo. Dat wil ik wel even even benadrukken. Maar het, het is wel waar dat ik het idee heb... dat Dylan heel erg geclaimd wordt ja. door vijftigers en zestigers. En dat, dat, dat is gewoon wel erg vervelend. Want uh, kijk, ik ben al sinds mijn veertiende dus fan. En ik ben vaak naar manifestaties geweest, concerten, uh, Je optredens. hebt ook een Dylan-tocht gemaakt, volgens ik mij. Ik heb ook een Dylan-tocht gemaakt, inderdaad. Toen ben ik naar New York gevlogen. En toen heb ik daar, uh, ja. ben ik uh, in de plaatsen op, op de zeg maar, gebieden geweest... waar hij gewoond heeft en waar hij heeft opgetreden sinds de begintijd. Ja, uh, nou, leuk. Ik ben achter het nummer uh, Joey aangegaan van uh, de plaat Desire... Het um, ze... was een gangster, wat was het? Ja, het was een maffiabaas, Joey Gallo. Oh ja. En toen, uh, ja, ik samen met een vriend daar geresearched naar, uh, naar dat nummer. En of daar nog inderdaad uh, mensen zijn die nog iets van die Joey Gallo afweten. We zijn ook op de begraafplaats geweest, waar het graf ligt van uh, Joey Gallo. Waarom speciaal dus... hem? Waarom was je daar zo in Nou, die, die vriend van mij met wie ik was, die heet Joey. En die is vernoemd naar die Joey op die plaats. Ach, oké. Okay. Dus die heeft ouders die uh, enorme Dylan-fans waren en die hun kind dus Joey genoemd hebben. Ja, dus, maar goed, het was voor ons een mooie aanleiding om een Dylan toch te maken. Dus, ik heb ook met Nora Guthrie gesproken, dus de, de dochter van Woody Guthrie. En, uh, ja, dat was heel interessant, gewoon om eens aan haar te vragen van, ja, leeft Dylan nou nog onder jongeren? En zo, ja, uh, wat doen ze dan? Uh, maar goed, het uh, was verder niet baanbrekend of zo, wat er uitkwam. Ik bedoel, zij zei, uh, Dylan zal altijd jongeren blijven inspireren en... Uh, en je ziet ook veel open mic en mensen die met een gitaar ergens naartoe gaan en Dylan imiteren en zelf liedjes maken en zo. Dus die cultuur die, die is er nog wel. Natuurlijk, het is een, ja. een, een, zoals je ook al zei, een tijdloze artiest. Ja. En, en, en uh, ja. zoals er uh, heel veel tijdloze, ik bedoel, het, het is ook niet raar als je op je veertiende uh, gegrepen wordt door een stuk van Shakespeare... of ja. door een gedicht van, uh, van, van Keats. Ja, nee, inderdaad. Dus, en, en ik vind het ook erg jammer dat uh, inderdaad, als ik op een concert was of zo... dat ze toch altijd vroegen van, oh, jij moest met je vader mee. En dan antwoordde ik altijd, nee, hij moest met mij mee. Ja, en nou ja, en wat, wat doe je hier eigenlijk en zo. En dat, ja, dat vond ik wel echt vervelend. Maar goed, het is, uh, blijkbaar is dat zo. En uh, ik vind die generatie het blijkbaar moeilijk om... Uh, ja, tuurlijk, om nee, hun... omdat, <laughs> Een grote held uit handen te geven of zo. Maar goed, Dylan zal altijd mensen inspireren, denk ik. En dus, uh... Klopt. Ja. Ik ben en blij toe en gelukkig ook. En bij zijn concerten ook uh, barst het van de jonge mensen. En, uh, en het is ook Dylan zelf, die heel bewust uh, een van de, de van de redenen dat hij, dat hij die Never Ending Tour heeft. Een van de vele redenen, is dat hij. Uh, uh, ook weer een, een jong, onder jongeren. Hij, daarom is hij ook weer mee begonnen. Ja. Hij, hij vond het verschrikkelijk als hij op een gegeven moment voor die, voor die uh, dikbuikige mensen zoals ik daar dan ja. de hele tijd alleen maar stond. Uh, nou valt nog wel mee. Maar zeker mee. Uh, dag, ja, het is echt gelukkig <laughs> dat ik het nog even zeg. Waarom zeg ik dat dan? Ook? Maar de, de, dat is voor hem natuurlijk ook de uitdaging. En, ja. die, die, en, en die wel zijn nieuwe, niet die mensen die altijd maar boos worden van... hé, hey, je speelt uh, uh, het, het niet zoals wij het ons herinneren, dat nummer. Ja. En, en, en, uh, en, en, en je speelt te weinig de, de nummers uit de jaren, jaren zestig. Ja. Nee, maar gewoon jongeren stappen op een later moment in... en pakken de rest dan ja. wel weer terug. Ja, en ik bijvoorbeeld uh, Forever Young. Nou, de, tijdens concerten, ik weet niet of uh, jou dat ook is opgevallen... of je wel eens op een concert hebt gestaan, ja. maar dan wordt er altijd ongeveer tien of twintig keer geroepen... Bob Dylan, play forever young, forever ja. young, Bob. En dan denk je van, nou ja, goed, ik vind het ook wel een mooi nummer... maar om dat nou zo te gaan roepen en zo... Ja, ja, daar hou ik dus ook niet zo en van. En daarom hou ik ook niet van dat nummer. Ik heb dat nooit zo begrepen in de... Nou, uh... het is wel een mooi nummer, maar het is, ja... Ja, het is een beetje cliché of zo geworden. En ze leren ja. weinig van hun voorbeeld dan. Want ik bedoel, uh, waardig oud worden, dat is ook wat. In, in, en dat is niet altijd maar jong blijven, inderdaad. Nee, Dat, dat, nee. dat is een, een vloek inderdaad van die generatie. Ja. We gaan naar Absolutely Sweet Mary. Ja, dit is um, een nummer van de plaat Blond Blond uit 1966... Um, nou ja, dat, is, kijk, dat album is natuurlijk een mijlpaal in de popcultuur. Dus uh, ik hoef daar verder niet al te veel over uit te leggen. Maar, um... Waarom denk je dat het zo ma Heel kort, waarom denk jij dat het zo'n mijlpaal is geworden? Juist die plaat? Uh, ja, rondom rond? het, ja, dat weet ik niet. Maar het, het is gewoon. Uh, het zijn zulke prachtige teksten en die melodieën. Het is gewoon een ongelooflijk album. Denk je? Het heeft gewoon alles. En er staan, kijk, uh, het, het grappige is ook... dat deze plaat inderdaad is opgenomen... Uh, terwijl bepaalde nummers nog niet eens af waren. En uh, dat uh, Dylan inderdaad op een gegeven moment riep... Van, nou kom, kom maar, het nummer is af, kom maar gauw spelen. En uh, dat die muzikanten dan kwamen aanhollen. En dat het dan toch in één keer gewoon goed opgenomen werd. En zo, Met uh, ongelooflijk yeah. goede muzikanten. Ik denk dat dat wel ja. een van de sleutels ja, is. Ja, nee, zeker. In Nashville werkelijk goed. Uh, studiomuzikanten. En, en ook denk ik misschien, want dat heeft, he, dat, het geluid, was dat was echt de Thin Wild Mercury sound waar hij het altijd over had, waar hij altijd wat hij in zijn hoofd hoorde. En wat hij op deze plaat misschien wel uh, volledig tot zijn recht vond laten komen. Ja. Dat, dat, kan, dat zou, kan een van de dingen zijn. Misschien. Zeker, zeker. Ja. Nee, maar goed, er zijn ook, ook allemaal wel verschillende nummers... en toch is er een enorme samenhang. Dat is, dat is heel grappig. Maar goed, het nummer wat ik ook heel mooi vind op die plaat... is Pledging My Time. Over ja. eigenlijk te lang opblijven. Dat gevoel. Een ontzettend hier katernummer. Ja, de ja. ja, poison ja. headache. De I feel alright? Ja, ja, dat is zoals wij ons voeren nu. Maar ja, dit nummer uh, over Marie... Um, ja, waar zit je, Marie, vannacht? Uh, waar blijf je nou? Er zijn allerlei er gewoon... hindernissen. Ik bedoel, de de spoorbomen ja. zijn dicht. <laughs> ja. Er is een overstroming. Ik kon geen taxi krijgen. Maar dan op een ander, ja. ander niveau. Een And where are you tonight? Eigenlijk een simpel nummer, maar toch zit er zoveel weer in. Dat is gewoon fantastisch. En een briljante drumpartij van Kenny Burrell. Ja. I just can't jump it Sometimes it gets so hard, you see I'm just sitting here Beating on my trumpets With all these promises you left for me But where are you tonight, sweet Well, I waited for you when I was half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. You and you knew I had some other place to be. Tonight, sweet Marie Well, anybody can be just like me, obviously But then not again, not too many can be like you, fortunately Well, six white horses that you did promise Finally delivered down to the penitentiary But to live outside the law, you must be honest I know you always say that you agree All right, so where are you tonight? Captain here. To your house But I can't unlock it You see you forgot To leave me with the key Ja, van blond om blond. Absolutely sweet Mary. Met hier uh, is misschien wel een van de beroemdste zinnetjes van Dylan tenminste altijd uh, uh, aangehaald. To live outside the law, you must be honest. Uh, op een of andere manier. Ja. Dat, altijd dat met een beetje geheven vuist. <laughs> ja. Wordt dat dan uh, door uh, ons babyboomers geciteerd? amen weet je wel. To live outside the law, you must be honest. Weet je wel? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. <laughs> ja. Hey, uh, je wou vrij snel over naar, naar, het, naar het volgende nummer uh, Seven Days, wat te vinden is op de Bootleg Series. uit welke, ja. uit welke tijd stamt dat eigenlijk? Nou, dit is uit uh, 1976. Um, dus ik zit even. Ik heb, hou parallel zijn liefdesleven een beetje okay, daarnaast. Oké, waar, waar maar... zitten we dan in zijn liefdesleven? Volgens mij is hij dan nog getrouwd met Sarah. Klopt. Nee, hij is okay, net ja. gescheiden. Vol? Oh, hij is net gescheiden. Ja. No. Nee, hij is nog getrouwd. Oh. Ja, met Sarah had hij dus trouwens vier kinderen. En um, wat wel grappig is, is dat ze inderdaad gescheiden zijn in 1977... maar dat ze in 1983 nog een keer hebben overwogen om toch weer opnieuw ja. te gaan trouwen. Dus uh, ja, nou, nee, goed. die Sarah is altijd wel belangrijk gebleven in zijn leven. Nou ja, goed, als je ook vier kinderen uh, met iemand hebt, dan... Uh... Maar het was ook een heel... Bizar, hij noemt het My Mystic Wife. Hè? Dus het is echt ja. een hele ja. bijzondere, uh, spirituele dame met een, ja. een, een enorm... Uh, het, het grappige is ook dat er geen foto's meer zijn van na haar tijd met Dylan. Vertel, zij... Ze is ook ja. tegen de zeventig nu. Ja. In haar hoofd was die een, echt een ontzettende mooie schoonheid... met een heel mooi sereen soort uitstraling... had ze op een of andere manier. Ja. En dat, dat doet me eraan denken, daar hadden we het heel even over... Uh, terwijl Mary draaide. Uh, het liefdesleven van Dylan... terwijl het een van de beroemdste mannen ter wereld is heeft nooit tot schandalen geleid. Zal ik maar zeggen dat er enorme ranzige verhalen overal kwamen. Nee, het is grappig dat je dat zegt. Want ik zat daar gisteren inderdaad ook nog even naar te zoeken... en ik dacht, er moeten toch wel vrouwen zijn die inderdaad gekwetst zijn... en uh, allemaal naar de pers zijn gestapt of zo. En dat is ook wel gebeurd. Er zijn ook wel vrouwen die beweren van, uh, dat ze een kind van hem hebben... of dat ze twaalf uh, jaar een relatie met hem hebben gehad... die geheim is gebleven of zo. Maar het is nooit echt dat je denkt, oeh, een vies schandaal of nee. zo... Of, uh, uh, wat heeft die man nou gedaan? En dat hij... Uh, dat dat mensen dachten van uh, laat maar zitten. Ja, ik geloof er niet meer in. Nee. Dat, dat is bij hem niet gebeurd. En, en, en het moet hem ook gelukt zijn om, om dat echt uit, uit de pers te houden op een of andere. Nou weet ja. ik wel, met, met Sarah ja. is dat echt een, een, een, een voorwaarde geweest bij de, ja. Bij de, bij de, bij de scheiding. Ja, ze het... waren heel erg op hun privacy ja. uh, gericht inderdaad. En uh, wat ik ook hoorde is dat ze inderdaad als ze samen buiten liepen, of zo dat ze elkaar dan niet vasthielden en zo. Of dat hij twee meter voor haar uitliep. of uh, dat soort dingen. Om te zorgen dat ze niet samen uh, gezien werden. Dus, uh, Seven Days, wat voor nummer ja. is dat? Nou ja, het is een. Um, kijk, wat ik mooi vind om even te laten horen, is dat zijn stem hier al ietsje anders is. Dus een ietsje het begint, kijk, toch tien jaar later dan Blond, uh, Blond. En je hoort gewoon dat zijn stem aan het veranderen is. En ik vond dit gewoon een prachtig nummer, um, om even een zinnetje te citeren. Seven days, seven more days, she'll be coming. Seven more days, all I gotta do is survive. This is a somewhat new song called Seven Days. Seven days, oké, okay. <laughs> een lekker ruige studio jam-achtige atmosfeer. Ja, heerlijk, ja, Even o wat anders ook. <laughs> oké, okay. we naderen het einde. We gaan jij ja. wil beslist per se nog een stukje horen van het laatste nummer van Love Sick. Ja, ja want uh, dat is van de plaat Time Out of Mind. En um, ja, ik vind dat echt een van zijn allerbeste platen. Klopt. Um, het is een gitzwarte plaat en af en toe klinkt zijn stem gewoon zo onheilspellend dat je denkt uh, de wereld vergaat. En ook in dit nummer wat ik hier heb uitgekozen, dus Love Sick, ja, er klinkt een soort levensmoeheid in door die toch waar je toch heel energiek van wordt. Een vitale de levensmoeheid. <laughs> ja, het is wel een hele gekke combinatie. Maar ook een nummer als Til I, Till I Fell In Love With You, dat is, ja, het is een beetje teruggetrokken, uh, hulpeloos en onbegrijpelijk uh, ja, zwaarmoedig eigenlijk. Maar, ja, it's, maar it's eigenlijk al zit alles nummers. al in dat eerste zinnetje. Heb ik altijd dit. I'm walking through streets that are dead. Ja. En meteen ben ja. je helemaal... Je bent daar. Zoals Thomas zei, wat er gezegd wordt, gebeurt ja. op dat moment. Ja. Laten we het ja. laten gebeuren. I'm walking Through streets that are dead Walking Walking with you in my head My feet are so tired The rain is so wide And the clouds are weeping Did I Hear someone tell a lie Up like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love. so sick of it, I see, I see lovers in the meadow. Oh. I'm lovesick. Ja, Iris kreunt. En, tegelijk, en terecht. Maar we gaan het afbreken. Want we hebben nog een, een fantastische uitsmijter voor u. Ik bedank alvast uh, Iris Koppen voor haar bijdrage uh, aan, deze, uh, aan dit bobfest. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Dylan. Muzikaal uh, wordt dit uur en dit hele programma afgesloten door. Uh, Lucky vons de derde, hij is al het hele, de hele nacht bij ons met versies van anderen. Op speciaal verzoek van hem zingt hij nu hier Dylan's Seven Curses. But they caught him and they brought him back And they laid him down on the courthouse ground With an iron chain around his neck When Riley's daughter got the message That her father was going to hang She rode by day and came by morning With gold and silver saw Riley's daughter His old eyes Deepened in his head He said cold will never free Your father The price My dearest you instead Oh I'm as good as dead Cried Riley For it's only you That he does crave And my skin will surely grow if he touches you at all Get on your horse and ride away But father, you will surely die If I don't take this chance and try I will not take your advice, I will pay the price For this reason I will stay Yellow shadows shook that evening. In the night, a hound dog bayed. In the night, the grounds were groaning in. the night, the price was paid. When rally started, a woke him. to find a judge had never spoken. She saw that hanging branch bending And saw her father's body broken Oh, these be seven curses Put them on the judge so cruel That one doctor will not save him That two healers will not heal him Three ears will not hear him That four eyes will not see him That five wolves shall not hide him That six diggers shall not bury him And that seven dead Shall never kill him 7 Curses van Dylan. Uh, tot slot in de uitvoering van Lucky Fonds III... De die alle live muziek hier verzorgde. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van 4 uur Bobfest 70... op Radio 1 georganiseerd door Humon. En dat had niet plaats kunnen vinden zonder Bert van der Kamp... Ad Verbrugge, Thomas Verbocht, Iris Koppen... Lucky Fonds, Bert Jansens, Mark Josten, Luc Mulder, Bas Meles en Chiske Mussen. Mijn naam is Roel Bens van den Berg. En wilt u dit programma terugluisteren? Dan kan dat via radio1.nl of via human.nl slash Bob Dylan. Goedemorgen en vooral nog vele jaren Bob. Happy birthday, Bob. Take care.